4 Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Vrouwen die tussen 2005 en 2008 ZZP'er waren en een kind hebben gekregen, komen alsnog in aanmerking voor een uitkering van ruim 5.500 euro. Naar schatting 20.000 vrouwen komen in aanmerking voor die regeling. Die is ingesteld na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In 2005 werd het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen geschrapt.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 Hun lichamen werden gevonden in de kruipruimte van hun huis in Lelystad. De rechtbank veroordeelde de man eerder tot 30 jaar en TBS. Een politiebureau in Nijmegen is ontruimd... nadat een echtpaar er een handgranaat had ingeleverd. Het explosief vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog... zou nog springstof bevatten. In afwachting van bomexperts hebben agenten het bureau in Nijmegen gesloten. En inbrekers keren relatief vaak terug naar hetzelfde huis... Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat bij 1 op de 12 inbraakslachtoffers de inbreker terugkeert, meestal al binnen een jaar. Volgens het Verbond zijn huizen waarin alles is ingebroken kwetsbaarder, omdat inbrekers er de weg kunnen vinden en ze weten wat er te halen valt. De verzekeraars benadrukken daarom het belang van preventieve maatregelen tegen woninginbraken. Het weer tot slot wolkenvelden, maar ook regelmatig zon. Het is van 16 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot de avond droog, mogelijk in de avond in het noordwesten een spatje regen. Het wordt morgen 17 tot 21 graden. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en ook koeler. Dit was het NOS CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. John van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A15 van Europort naar Rotterdam... bij knooppunt Vaanplein, twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging daar een kleine 10 minuten. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer. En ook daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersnieuws. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 is de zomer van ZFM, met, met nu de Muziekboulevard. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Você me mata, ai se eu te pego, I, ai, se eu te, I, you te, I, I, you te, you ja, en een hartelijk welkom bij De Muziek Boulevard in de avond, middag, avond, nee het is middag natuurlijk nog steeds. Hartelijk welkom bij de nieuwe Muziek Boulevard live. Mijn naam is Roy Verbuering en jij bent... Tijmen Wesseling, goedenavond. Leuk dat u luistert weer naar een nieuwe aflevering van De Muziek Boulevard. En ja, Tijmen, ik ben nu een beetje trots op... De Muziek Boulevard. Hij is, hij is goed, goed hè? Hij is weer terug de jingle. Hij is goed hè? <laughs> hij is goed, hij is oud, hij is goed, hij was verroest en hij is weer uit de kast getrokken. Nou, hartstikke leuk toch? Hoe vond je onze intro? Ik, uh, ik ben er blij mee. We hebben hem, uh, we hebben hem weer opgelapt en, uh, en hij is weer uh, gereed om te gebruiken. Ja, en de, de, maar dit is de, dit is de, dit is de, de, de, de oude jingle. Hè? De muziekkoulebaan. Ja, maar die we net hoorden, hè, dat, uh, dit dus. One, five, four. De <laughs> die, hij blijft doorgaan. Hey, maar uh, dat. Um, hij wil dat we beginnen. Hij wil gewoon dat we beginnen. Maar dat was de. de dat heb ik in elkaar geknutseld vanmiddag. Hé, hey, leuk toch? Ja, leuk hè? Ja. Leuk, leuk, leuk. We gaan lekker weer beginnen. Een nieuwe, frisse start op de radio. Leuk dat u luistert nieuw, van naar een nieuwe muziekboulevard. Wij, wij zijn Roy en Timon. En uh, wij maken er vandaag een, weer een gezellige boel van hè? Hé, hey, ik vroeg me wat af, Timon. Um, nou. drie, drie, drie weken geleden hadden wij een uitzending hier. Uh, ja, dat klopt. Dat we de eerste uitzending weer van het seizoen. Ja, en toen. Wilde jij weglopen? Wilde ik weglopen? Ja, was ik er klaar mee? Je was er klaar mee. Oh. En ik dacht na de afgelopen drie weken dat je er niet bent geweest. Nee, Het durft nee. niet meer. Nee, nee ja, ik, ik moest op uh, dinsdag werken. Dus nee, ik wilde heel graag weer uh, beginnen, maar uh, je kon gewoon niet. Kon, dat, dat weet ik, maar dat weten de luisteraars uh, nee, uh, niet. Nee, maar jij niet. lag van lachen onder die tafel. Onder de tafel. Ja, nee, dat ja, was een mooie uitzending, toch? De eerste. De eerste. En dat had ook bijna de laatste kunnen zijn. Hè? Ja, nee, dat zeker. We hebben er uh, een historische uitzending van gemaakt. Ja, hij, hij, hij, hij, was, wel, hij was wel lachen. Ik heb, uh, ik heb zeker weten gelachen. Hij was echt... Hij was om te gieren. Toch? Zeker weten. Heb je nog, uh, zullen we weer een hapje eten? Nou, zullen we dat niet doen? No, no, nee, niet. ik heb die gast ook niet meer gebeld. Nee, heb je, zin, nee, nee, nee. nee je bent klaar mee. Okay. Maar hoe was jouw week? Nee, uh, nee. Trouwens, je zit trouw, weer met je muis. Ah oh, nee, nee, je zit goed. Nee, Oké, okay, sorry. Uh, mijn week was, uh, was prima. Ik heb nu een aantal dagen vrij, dus uh, ik, uh, ik ben helemaal blij. Nou, doe je duimpje lekker omhoog. Ja, met gips. <laughs> Daar doelde ik op. Ja, dat dacht ik al. Wat is er gebeurd? Uh, de, ik heb de boodschapbeschrijver van de uh, uh, Fomer tegen het ijzeren tussenschot gekregen. En toen is hij uit de kom geschoten. Van de super, super, super, Su super, supermarkt? Super ja, de super, supermarkt. <laughs> <Die>, ja, precies. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Wel leuke reclame trouwens. Ja, dat vind ik ook. Ja, nou, mijn week was ook wel goed. Ik ben vandaag begonnen met uh, 250 dakpannen van een hotel. En trouwens een sponsor van uh, Zandvoort, uh, hotel, of van CFM uh, Hotel Hoogland. Waar je zin en, uh, in de... Daar wordt het dak vervangen en daar ben ik mee bezig geweest. Leuk. Ja, was wel heel erg leuk, maar wel heel erg intensief. Dus ik ben best wel moe en dan moet vanavond weer. En ik heb gewoon van de week 18 uur achter elkaar gewerkt. Dat Kijk. was heftig. Ja, daar word je hard van, hè? Daar word je hard van, maar het was wel heftig. Ja. En uh, ik ben lekker bezig geweest met een nieuw plan. die we hebben voor de, voor de radio. slash uh, YouTube. Ja. En uh, daar ben ik natuurlijk mee bezig geweest. Binnenkort gaan de luisteraars veel van horen, denk ik. Wij moeten zo meteen wel even. daar natuurlijk verder over gaan praten. En. en. en. en. ik heb wel uh, genoten. en dan ga ik, maak ik een klein oversprongetje. naar jouw favoriete nummer van deze week. Ja. Van De leuke berichten op, uh, op televisie, maar ook op internet die ik uh, over een bepaald persoon heb gezien. Ik heb het wel gevolgd. Ja, was goed hè? Nee, Hij heeft een, hij heeft een goede show gedraaid, twee dagen lang. Twee dagen lang, André Hazes Junior hebben het over natuurlijk. In Onze A vriend. In Ahoy. Ja, zeker weten. Ik. Uh, nee, ik was blij dat hij, het, uh, dat hij het zo goed deed. En dat het zo goed werd opgepakt, natuurlijk. Hè. En jij hebt een nummer uh, daarvoor uitgebracht. Ja, zijn nieuwste nummer toch? Hoort er wel een beetje bij. Vertel. Uh, nou ja, in. Uh, naar aanleiding van zijn shows is, uh, komt hier Wie kan mij vertellen van André Hazard, junior. Eventjes de kroeg in, eventjes op stap, we zouden niet te gek doen.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 Geen cent meer in mijn zak, mijn kleren naar de maan. Mijn vierde asperintje, mijn kop doet nog steeds pijn. Doe mij maar snel een biertje, het beste medicijn. Vanavond weer de hortop, geen pijn meer in mijn hoofd. Een biertje meer of minder, we zien wel hoe het loopt. En mocht ik toch vergeten, natuurlijk voor dit feest. Vraag ik morgen aan mijn vrienden. Het geest. Zo, ik moest er nog eventjes aan wennen. De Muziek Boulevard, dan luisteren we nu naar, naar het uh, eerste uurtje gezellig. Tijmen, uh, jij had dit uh, plaatje gekozen, hè? Ja, voor de... Voor de... de Muziek Hij maar doorgaan. Ga je deze de hele week, de <laughs> hele dag, door mijn, uh, of hele uitzending door mijn zin heen uh, wat, uh, wat, wil, wat wilde je zeggen? Nee, ja, laat maar. Nee, nee, nee. nee, deze hoort wel, uh, hoort wel in mijn week en in, uh, in, in zijn week. De Muziek Boulevard. Oh. <laughs> nu deed ik het expres. Ja, <laughs> maar oké. Okay. Nee, hey, maar jij hebt ook een nummer gekozen. Ja, ik heb ook een, een leuk nummer gekozen bij, uh, ja, bij, de, bij, de, bij deze week natuurlijk. En uh, deze week, um, ja, tien jaar geleden... kwam um, ja, ook eigenlijk ook een, Hij ook een tijdje in Zandvoort gewoond. En uh, zijn zus heeft uh, woont hier in Zandvoort. Um, ja, een artiest die al uh, ja, tien jaar eigenlijk echt in de showbusiness zit. Ja. En tien jaar geleden bracht uh, Jeroen van der Boom, jij ben zo uit... En um, dat was een, een versie van David Biesbouw. En ja, die versie trouwens, die uh, hebben wij wel eens een keer in de dubbelhit ook, uh, gehad. Van uh, David Biesbal. En gisteren, vorige week had ik Jeroen van der Boom, of uh, niet Jeroen van der Boom. Dat is natuurlijk een liedje van Jeroen van der Boom, jij bent zo. Maar ik had uh, Danny Braaf in de uitzending, na een telefoon. En die had ook een liedje van David Biesbouw uh, gemaakt. Die we zeker zometeen ook weer gaan draaien. En waarom? Omdat het gewoon... die sound is best wel lekker gewoon. En, maar je, ziet, je merkt gewoon ook aan de kwaliteit... van het liedje, dat dat tien jaar verder is. Hè. We zijn tien jaar geleden... bracht Jeroen Bo, van de Boom, Je bent zo uit. En tien jaar verder is hij nog steeds... in de showbiz, zit hij bij de toppers. Hij heeft allerlei leuke liedjes uitgebracht. Afgelopen week ook, die ik zeker zo meteen... een tweede uur ga draaien, want gewoon niet in één uur... Jeroen van de Boom draaien natuurlijk. Dat is wel een beetje... Wow, laten de, we dat nou niet doen. Nee. Maar dus uh, volgend, volgend uur draaien we het andere plaatje... van Jeroen van de Boom, zijn nieuwe... Maar omdat die tien jaar, ja, toch dit nummer, uh, ja, toch veel wordt gedraaid nog in de Nederlandse feestpartijen. Uh, en hij zelf ook nog elke keer weer zingt in de arena, bij de toppers bijvoorbeeld. Gaan wij hem ook draaien? Speciaal voor jou, Timon. Zeg jij ja En wil ik gaan slapen Wil jij eens graag erop Zeg ik stop ga je toch Nog even door En ik krijg geen gehoor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 ZFM voor de Muziekboulevard live. Leuk dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering. En dit waren onze ja, liedjes van deze week. Die wij uh, samen hebben gekozen. Ja. Wel leuk item vind ik toch altijd wel. Wel een, uh, ja toch? Ja, een Jawel. blijvertje, een blijvertje. Hoort er zeker bij. We heten toch de Muziekboulevard. Dus we moeten toch wel wat meer met muziek doen. Of niet? Ja, ja voorheen was het een hoop gelul. Een <laughs> hoop kletsen. We zijn ja. nog al in de middag hè. Dus we kunnen ook nog kinderen luisteren. Oh. Dus eh, uh, ja. Hey, uh, ja. Oh. ja, ja, ja, dat okay. kan. Dat kan. Dan dat kan En, Klitsch. Um, Klitsch. Ja, Heb je het ook gehoord? Wat? Nou, er is een, een of andere clown terug. Pardon? Ja. Waar? Niet de horrorclown. Waar? Op Telekids Ah, uh, oké. Okay. Doe maar. Nee, niet doen. <laughs> wat? Nou, ja, ja, wat? Kijk je deze nog? De TV toen. Daar komt een liet zo'n wagen weg overweg en dan de moesten niet te vragen wie daar in zit te zang. Een jongetje met een ruutje, dat zingt zo'n vullen. Na het je wink het vast. Ja, van Horen Entertainment die heeft uh, ja Pipo de clown weer uh, terug uh, terug geplaatst. In de Nederlandse entertainment business. Ja, ik vind, ik vind het toch wel heel erg leuk. Nee, ja, jawel, tuurlijk hoort het erbij. Ja, ik, ik vind het persoonlijk wel weer heel erg leuk dat, uh, dat, dat Pipo gewoon weer. Dat Pipo gewoon weer uh, terug is op, uh, op de Nederlandse buis. Ja. En uh, dit keer bij, bij, uh, bij, uh, ja, bij, te, uh, bij Telekids. En uh, wilt u dat uh, zien? Ga dan gewoon naar telekids.nl... Voor de kinderen is dat altijd leuk. En ik heb ook. Um, ja, ik heb, hem ook, ik heb ook een interview... Ik vond het wel even leuk om te vertellen. Ik heb ook een interview aanvraag gedaan voor, uh, voor wat Pipo. Wat je nou? Wat? Jij? Wat ben je nou aan het doen? Nee, dat hoeft niet op de radio wat ik aan het doen ben. Maar um, ik heb ook een interview uh, aangevraagd met Pipo. Hoe ja. hoor jij dat op te reageren, ja. niet, uh, wat, wat ben je nou aan het doen? Ja, ik, zit, ik zit gebirologeerd, maar dat scherm te kijken. Maar kijk, zoals je kan zien, Pipo is terug. Ja, leuk. Ja, leuk. Maar, maar jij ik weet, zocht eigenlijk okay. wat leuks maar om het erbij te, te, te vertellen. Maar in ieder geval telekits.nl, daar kan u meer informatie... Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, Oké, okay, sorry. Op, wacht, uh, wacht, wacht, wacht. Op, je hebt wat? een interview aanvraag gedaan. Heb je daar al wat van gehoord? Nee, dat nog niet. Jammer. Maar het zou wel even leuk zijn. Jeugdsentiment op die radio. Ik heb ook Bas hier een keer in de uitzending gehad, hè. Jouw grote <laughs> jeugdheld. Oh ja, dat is mijn vriend, hè. <laughs> chinky Chanky, Chanky, chinky Weet je nog? Ik ga naar huis. <laughs> gaan weer naar huis? Nee hoor, we gaan lekker door hier op de radio met de muziek. En uh, ja, we gaan naar een plaatje liever dan lief van Gersberdoel. En doe maar. Ik voel jou, met jou wil ik ah, wel kids ah, Hang hier met mijn band Wil jou het liefste wiepen Jij ah, bent mijn caries van houden En zij is niet eens mijn type eh, yeah. Zij is niet eens mijn type Maar eh. wees nou niet zo naïef eh. Ik pas zo veel beter bij jou Want ik ben toch veel liever dan lief. En oké, okay, ik heb mijn streken Jij mag alles van me weten ah. Maar als je je hart niet met me wilt delen Zal ik hem wel van je moeten zijn hey, mij, vind je mij Lieverdaliif, zoeter dan zoet hier op ZFM uh, Zandvoort natuurlijk. Uh, dat was uh, Gerspardo met maar hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Hey, um, ja, Tiemen, zometeen hebben we ook nog gezellige artiesten in de uitzending, toch? Die gaan wij zeker even bellen, ja. ja. En uh, wie hebben we zo al? Uh, even kijken. Is het vandaag? Nee, het is niet. Tien, het is vandaag de zeventiende. Oké, okay, dank u. Nou, dan Ik dacht even de tiende. Nee, nee, uh, de tiende. Dat we hebben. Een week laat. Cornel. Cornel, gezellig. Ja. Die weet het wel. Dat denk ik wel, ja, dat wij bellen. Dat weet hij zeker wel. Ja. En met zijn nieuwe nummer, ik ben niet te koop voor 1 miljoen. Oh, nou dat vraag ik over voor hoeveel hij dan te koop is. Nou ben ik ook benieuwd. Ja, ik ben nou, dat wel hoor. Dat is onze Overigens. openingsvraag. Dat ben ik op zich wel. Te koop voor een miljoen? Ja, 100%. Nou als, je nou als het nou door een leuke vrouw wordt gekocht. Nou dan ook, dan ook gratis. Oh, gratis ah, Ja, oké. Okay. Dus jij bent gratis af te halen als jij door uh, als... een leuke vrouw wordt gekocht. Ja, nou, als ik het een leuke vrouw vind, laat maar. Ja, oké. Okay, ja, okay, ja, okay. um... Daisy Talents, bedoel je. Wat? Een Daisy. Die hier toen in de studio was. Ik ga naar huis. Uh, nee. Hij gaat weer naar huis. oké okay, uh, okay. goed. Hallo. Tweede interview. Ja. Tweede interview. Dion. Dion. Dion. Met Dion. zijn uh, nieuwe Oh, oh Dion. Ken B die? Wie? Ja, Dion. Nee, die ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Oh, oké, okay, top. Uh, met zijn nieuwe, <laughs> nieuwe nummer ben ik verliefd op jou. Ja, nou, misschien is het wel. Uh, Dion kan ook een meisje zijn. dat nou, uh, kan ook. Ja. Dus, oh, we gaan hem vastbellen. We, we, nee, we, nee, we, nee. we gaan zo even eerst controleren of Dion een meisje of een <laughs> jongen is. Voordat we vragen gaan bedenken. Doe maar niet. Uh, oké. Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Dus we hebben zometeen Cornel gezellig in de uitzending. Dus twee interviews inderdaad. gezellig. En dat over vijf minuutjes. En dan gaan we door naar gewoon Dion. Nou, ik ben benieuwd of hij verliefd op jou is. Of hij, zij. Mag niet uit. Het kan ook. de neutraal. Hé, we gaan luisteren naar het volgende plaatje. Dat is van vandaag. Dat heet vandaag met Danny Vroger. Dolly zou weer blij met ons zijn. Beter voor te doen dan je al bent Je sloopt je uit om iets te lijken Hopen dat men op zal kijken Voor al die mensen die je toch niet kent Oh, ik zie zoveel slimme mensen Zoveel domme dingen doen Zo verblind door al hun wensen Op de rand van het fatsoen Dit is waar het stond voor mij. Ik laat het los en maak me vrij Met het vuur in mijn ogen En het brandt in mijn hart Nu of nooit, dit is de tijd Maak je los en Mijn bloot en volg mijn hart. Ik voel dat ik weer leef elke dag. Hey, want wat is echt belangrijk? Zeg me waar het nou om gaat. Het gaat om mensen, niet om dingen. Het gaat om liefde, niet om haat. Dit is waar het stopt voor mij. Ik laat het los en maak me vrij.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 Danny Vroger met uh, vandaag hier op uh, ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Heeft u verzoekjes belgerust naar de studio 023 573 0393. En uh, ja, we zeiden het net al, we hebben hem aan de telefoon. Cornel, goedenavond, middag. Goedemiddag, op deze dinsdag. Ja, op deze dinsdag. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken op deze dinsdag. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maak altijd tijd, voor de radio's toch? Ja, nee, is... zeker. Met, maar... een, met een lekkere plaat erbij. Dan komt het allemaal met, goed. Met een heerlijke plaat erbij, dat ze zeg je heel goed, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hij is leuk, hè? Ja, ja zeker. Hey, maar uh, vertel, hoe heet, hoe heet de nieuwe single? Ik ben niet te koop voor 1 miljoen. Maar voor uh, hoeveel ben je dan te koop? Niet. Niet, niet. Ik, ik ben gewoon te, niet. te koop. Nee, nee, ik ben niet te koop. Jij wel? Ja, nou, mijn, <laughs> mijn, uh, mijn collega Timer die zei net, ja, ik ben zelfs gratis af te halen. Ja, maar ja. Als het een mooie was, vrouw is. Ja, hij staat al jaren op Marktplaats, maar niemand wil hem hebben. <lacht> <lacht> Echt, dit is zeker een goeie. Tijmen heeft gelijk geen reactie meer. Hij <lacht> uh, uh, nee, is gelijk klaar. <lacht> oh, hij is wel lief, toch? Ja, Tijmen is een schatje. <lacht> <lacht> En Fred, Fred zit er ook bij jullie, Fred Heijen. Ja, Fred, ja, ja Fred. Uh, da, da, die, uh, die, die is voor een euro te koop, nee? Grap, nee. ja. Fred, ja, Fred ken ik, Fred ken ik goed. Dus, ja, een uh, goede gast, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Fred zeker. Is een, uh, Fred is een toffe rook. Maar dat komt ook waar hij vandaan komt, hè? Daar kom ik ook vandaan. Ah, nou. oh, zo zit dat. Uit dezelfde op. buurt, uit hetzelfde buurtje zelf. Nou, helemaal leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus... Nou, we gaan het even over je muziek hebben. Vertel ja. hoe deze singles uh, ontstaan. Nou, ik had hiervoor had ik uh, een, uh, een, een ballad, een hele rustige, een liedje over mijn vader, die overleden is, en uh, die was nog vrij zwaar. En toen hadden we zoiets dus van, ja dat is wel leuk en aardig allemaal, maar dan moeten nou wel even gaan knallen, anders dan, uh, weet je ik heb al een paar ballads gemaakt en we moeten ja. wel een beetje feestnummers ook hebben. Dus Het was eigenlijk een beetje van uh, mijn idee, uh, wat ik zit al jaren bij Frank van Netten, en uh, eigenlijk een beetje het idee van uh, wat, wat, wat, wat gaan we doen. En uh, ik had een beetje een slogan in mijn hoofd, weet je. Dus een, een gezegde, een slogan. Net als ze zeggen: Jij krijgt die last niet van mijn gezicht. Of wie denk jij wel wie je bent? Dat is een soort, hè? Van: Hé, hey, wie, wie denk jij wel wie je bent, joh. Weet ja. je wel zo? Ja. Dus zoiets wou ik hebben eigenlijk. En toen uh, zaten we te verzinnen, te verzinnen, te verzinnen. En toen uh, kwamen we eigenlijk met dit uit. Dus uh, ja, en, en, en ik wou wel uh, echt een beetje bam, bam. Dat, dat, dat de, de opbouwende fase van uh, even een rustig stukje en dan in één keer knallen. Ja. Nou, en dat is volgens mij wel aardig. Uh, aardig wat je het wel in je hoofd hebben zitten. Maar als het er niet uitkomt, dan uh, ja. Weet je wel. Dus, uh, maar volgens mij is het aardig gelukt. Ja. Nee, dat, dat is zeker te horen in de Een le lekker swingend plaatje geworden. Ja. En uh, ja, hoe gaat het uh, met, uh, met, uh, ja, met uh, alle optredens? Ja, hartstikke goed. We mogen niet klagen. We hebben we hebben dr lekker druk zat en, uh, en, en ja, allemaal leuke dingen komen er ook op mijn pad en zo. Dus uh, dus ja, nee. Uh, ik heb uh, vrijdag nog een gesprek met iemand en, uh, en kijken wat we kunnen gaan doen verder nog met uh, met verdere plannen zeg maar. Die wil mij verder op weg helpen. Nou. En, uh, en en uh, ja, we zijn er. Eigenlijk gaan we van de week uh, even kijken. Wat is dus, uh, morgen dan? Uh, zou ik Frank bellen en dan gaan we weer een afspraak maken voor een nieuw liedje. Dus, uh, en dan willen we wel in die trant een beetje ook weer verder gaan. Ja. En uh, ja, wat, zijn de, wat, wat, wat de toekomstplannen zijn, ja, dat is natuurlijk. Uh, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, nee, nee. Maar, uh, maar het is een beetje, ja, het is wel lekker nummers maken en, uh, en hard werken en je best doen. Ja, ja meer nee, kan je ja, niet zo, doen. Zeker. Maar ook als je op Spotify kijkt, dat valt me op, uh, Cornel. Word je toch ja. goed gestreamd hoor? Voor. voor... Voor een, ja, een artiest die wel, met respect, uh, wel uh, gewoon lekkere muziek maakt. En uh, wordt je toch lekker gestreamd, zie ik? Ja, nou, het is, het is, uh, dit is voor het eerst hoor, dat het zo erg is. Want uh, toevallig slaapt die, vindt iedereen dat liedje wel een beetje leuk. Maar als we het daarover gaan hebben, dan, uh, dan lus ik er nog wel een paar. Als, ik toch zo, uh, als jij toch wilt dat ik direct ben, zeg maar. Maar dan, uh, dan is het natuurlijk niet. Uh, het oude verhaal natuurlijk niet. Uh, maar wat je kent is wie je kent. Nee. Zeg maar, waar je ook gedraaid wordt en uh, noem maar op. Daar zal ik voor de rest me niet over uitweiden. maar dan begrijp jij wel wat ik bedoel natuurlijk, hè? Ja, nee zeker. Dus, dat, dus ik, ben, ik, ben, ik ben op eigen kracht geen, gekoop, geen, uh, geen views gekocht, op, uh, ik heb uh, 5.000 keer bekeken, geen views gekocht. Dus ik sta hier op 25.000, ik sta gewoon op 5, iets meer dan 5.000 en, uh, en we doen het allemaal op eigen kracht zonder onkoperij of dingen. Nee, inderdaad. Ik sta op Radio NL, ben ik nu gedraaid. En, uh, en we hebben in de top 30 gestaan. Twee weken. Dus ik ben, uh, ik ben super trots. Ik ben echt super trots. Ja, hey, voor een gewone jongen zo zit. Dat, dat is heel erg belangrijk. Want er, dat, dat, dat zie je ook wel eens ook vaak bij interviews hoor. Um, dat, dat mensen ook uh, wel meteen heel erg hoog willen komen. En inderdaad, waar je het over hebt. Uh, het is gewoon belachelijk dat dat nog kan in die muziekwereld. Ja, maar nou ja, ten eerste is, is het wereldje eigenlijk uh, het feit is dat, dat ik zing, omdat ik uh, omdat ik het heel leuk vind. En ten tweede uh, doe ik met mijn hart en ziel. Echt met mijn hart en ziel. En, en als je natuurlijk ziet hoe, hoe dat wereldje in elkaar steekt, is het natuurlijk één groot drama. Ja. Want ze steken liever mensen in je rug omdat ze een complimentje geven. Nee, inderdaad. inderdaad. De, uh, de Sommigen. Of een hoop, weet je. Ze gunnen me, Ze denken allemaal dat ze elfers zijn, maar uh, daar was er maar eentje van. En die is jammer genoeg dood. Ja. Weet je wel? Dat ben ik ook niet, maar dat zijn anderen ook niet, weet je. En ik ben met dat wereldje dat... Uh, ik maar met niemand. En ze moeten me laten zien wat ze van mij denken. Uh, ik werk hard in, uh, en ik gun iedereen alles. Weet je. En uh, ja, dat, dat zijn een beetje de dingen wat, wat tegenwoordig speelt, weet je. Maar, en, en, en dat sommigen denken dat ze heel wat zijn en dat ze zanger zijn. Nou ja, goed... Uh, ik hoop als de wc bestopt zit dat ze dat dan ook zelf doen. Want als, dan moeten ze de, de doodgewone jongen de loodschieter gaan bellen. Weet je, dat kennen ja. natuurlijk niet bij de grote zanger, weet ik voor wie. Weet nee. je? Snap je wat ik bedoel? Hé, okay, Dus joh, doe maar gewoon, doe je gek genoeg en zo er de koninginktink als ze naar de wc gaan. Inderdaad. Hé, <laughs> hey Cornel, um, is er ook een clip bij gemaakt bij, bij, het, bij het liedje? Nee, nee, nee, we hebben geen clip gemaakt. We hebben hem helemaal, we hebben, we hebben hem helemaal zwart gelaten. Het beeld. Een zwart beeld. Een zwart beeld. Nee, nee, nee, nee. nee de, de, de, de clip hebben we hier in Hoek van Holland gemaakt, waar ik woon. En, uh, hoe heet het, die heeft JVD-studio's gemaakt. Ja, van Didden, uh, die heeft de clip gemaakt. En, uh, en hij is hartstikke leuk geworden. We hebben bij een restaurant van een vriend van mij opgenomen. Bij een vriend van mij die, uh, die een strandtent hebt En uh, ook een vriend van mij... Die een kledingzaak hebt, Dus we hebben hartstikke leuke beelden. Dat was een beetje een verhaaltje en zo. Dus, uh, en dat is wel aardig uh, gelukt. Ik kwam allemaal leuke berichten over de clip. Dus uh, ja. ja. Helemaal super. Wij gaan hem zometeen zeker even delen op onze Facebookpagina. Heel leuk. Dat vind ik leuk. En ik, uh, ben eigenlijk wel, ik denk dat de luisteraars wel benieuwd zijn geworden hoe het liedje klinkt. Dus zullen we maar gaan draaien? Helemaal goed, jongen. Helemaal goed. Gezellig. <laughs> ik uh, wil jou uh, bedanken voor je tijd. En ik zeg, kondig hem maar aan. Oké, okay, nou ten eerste wil ik jullie succes wensen met je programma. Dankjewel. En uh, de luisteraars, uh, heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Ik ben niet te koop voor 1 miljoen en morgen gezond weer op. Een hele fijne uitzending allemaal. Yes, en tuimen is gratis af te halen. <laughs> Denk jij nou echt? Dat je mij nog kan raken. Denk jij nou echt?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 Maar ik bleef op het rechte pad Omdat ik altijd geloofde in goed en ook in mijn kracht En ik weet heel zeker, ah, dat had jij nooit verwacht I'm Wordt naast jou, dan droom ik nog Ik voel je adem En zie je gezicht Je bent een droom die naast me leert. Je kijkt me aan En let je aan Geen hey, keer in de zoveel tijd Komen dromen Dromen zijn bedroeg Hier op de muziekboulevard Hier op Zierfem Zandvoort En langzamerhand begint uh, ja. Begint toch uh, het bord op schootgevoel. Want we zijn bijna bij vijf uur. En dat betekent dat mensen lekker gaan kokkerellen. Ik begin met de radio op de achtergrond. We wilt u laten weten wat u eet? Kan bel dan even 023 573 0393. En trouwens dromen zijn bedrocht. Er zijn best wel veel uh, ja, uh, versies van gemaakt. Ook door Marco zelf. Live of niet live. Of een rustige versie. Een piano versie. Maar deze versie is toch wel heel erg opmerkelijk Timon. Hey. Dit is een feestversie. Zullen we dan luisteren? Dromen zijn bedrog. Marco Pesato is dit keer de dubbelhit geworden. Ja. Met, uh, ja, uh, hij komt van de Flauwe kul CD van uh, het feestteam. En het feestteam maakt altijd leuke parodieën op bekende nummers. En dit is er één van. Dromen zijn bedrog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom in de... de muziekboulevard, waar zijn hier van Zandvoort? En, uh, we gaan langzaam op naar het nieuwe Stimen. Um, ah, ja. Ik ben mijn microfoon op mijn hoofd aan het zetten, maar dat kan niet met één hand. Oh, oké. Okay. Nee. Dus dat heb ik een beetje moeite mee. Ik kan zoveel niet met één hand. Maar, um, Doe nou niet. Tijmen. Nou, Nou, zeg wel hoor. We gaan uh, verder met ik het. Ik kan uh, best heel veel dingen op de... Ja. Ja. ja, dus ja. Ja, ja, ja. eet smakelijk. Het, het eet smakelijk. <laughs> het is uh, tijd voor het volgende plaatje. We gaan snel naar het nieuws uh, langzamerhand. En zometeen zijn we bij deze nieuwe muziekboulevard bij u terug. Met uh, allemaal leuke gezelligheid natuurlijk op uw radio. En uh, Sinterklaas komt binnen. En, uh, maar ook... Uh, allerlei andere gezelligheid. Natuurlijk ook interview met Dion, met zijn nieuwe plaat en nog heel veel andere dingetjes en gezelligheid. Ondertussen is Time een van alle rare gekke fratsa hier uit te halen. Dus daar hebben we gewoon geen kracht meer voor. Maar uh, voor de muziek draaien natuurlijk wel. En uh, dat doen we met Wolter Ik ben je prooi.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 Verlang naar mij als ik naar jou Beantwoord mijn liefde Verblij me, kom bij me, omarmen, verwarmen Voel hoe de hartstocht met ons speelt als ik je kus en jij me streelt Nat van de emoties, de bevrediging daarbij